I think no!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 In een groot deel van Chili is gisteravond de stroom uitgevallen. Volgens de autoriteiten zat ongeveer 80% van de bevolking zonder elektriciteit. Onder hen waren de bewoners van de hoofdstad Santiago en de mensen in Concepcion. Dat zwaar werd getroffen door de aardbeving van eind vorige maand. De stroomuitval zou niets te maken hebben met die beving. Vermoedelijk was er een probleem met het leidingnet. Na 40 minuten ging in sommige delen van het land het licht weer aan. Maar de storing is nog niet volledig verholpen. De Rooms-Katholieke Kerk gaat de telefonische hulplijn voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk verbeteren. De afgelopen weken kwam er kritiek dat de kerkelijke commissie hulp en recht slecht bereikbaar was en soms een bandje had opstaan. Daarom komen er nu meer mensen die meldingen opnemen. Bisschop de Korte zei dat in het RKK-programma Kruispunt. Oud-minister Deetman doet onderzoek naar het seksueel misbruik binnen katholieke instellingen. De Korte vindt dat hij ook moet kijken naar de werkwijze van de Commissie Hulp en Recht. De commissie heeft de afgelopen weken 600 meldingen over seksueel misbruik binnengekregen. Bij een luchtaanval in Jemen zijn twee Al-Qaeda-strijders gedood. Volgens het ministerie van Defensie zijn het de leiders van de jemenitische tak van de terreurorganisatie. Defensie zegt dat Al-Qaeda een aanval voorbereidde op strategische installaties als vergelding voor de verscherpte antiterreurmaatregelen in het land. Welke doelen Al-Qaeda precies op het oog had, is niet bekendgemaakt. Jemen heeft Al-Qaeda openlijk de oorlog verklaard na de vereidelde aanslag op een vliegtuig van Amsterdam naar Detroit op Eerste Kerstdag. De dader was opgeleid door Al-Qaeda in Jemen. Dan nog het weer. Af en toe lichte regen. minimumtemperatuur ongeveer 3 graden. In het noordoosten kan het licht vriezen. Morgen veel bewolking en regen. En dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht.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 And to.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 Ik kan me wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan me raden wat je zegt als ik je veld. En dat is van mij. Ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. die Ik kan zingen van druk. Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks lukken. Wil je daar naar kijken? Ik alles van je, dit met alle mensen, wij gelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten rennen dat je ook iets in me ziet? Kun je je ransom leren kennen, maar misschien wil jij dat niet?